Een midzomersnachtdroom, een verhaaltje door Izzy geschreven, vrij fantaserend op het echte verhaal wat geschreven is in 1600 door William Shakespeare. Het is een uh, poppenkastverhaal, dus uh, Katrine komt op met een boek in haar handen en ze zingt... O hoort, o hoort, soms het mooiste plekje op haar... En ze kijkt naar het publiek. Oh, hallo daar. Oh, wat leuk dat jullie er allemaal zijn. Kijk eens, kijk eens wat ik bij me heb. Ik heb een boek geleend van de bibliotheek. Katrein laat het boek zien. Want mijn Jantje Klaassen is ziek. Zo ziekjes, dat hij helemaal niets kan doen. Alleen maar slapen en pap eten en voor zich uitstaren. Dat vond ik zo zielig, dat ik bedacht, kom... Laat ik een boekje lenen uit de bibliotheek en iets aan hem voorlezen. Wat denken jullie ervan? Ik hoop dat hij dat leuk vindt en dat hij dan een beetje beter wordt. Katrijn kijkt naar het publiek. Kom, lieve meisjes en jongens, lieve mensen en ouders. Ik ga snel naar huis en naar ons Jantje. Jan Klaassen zit in bed op de bank en Katrijn komt binnen. Hallo, lieve Jantje, hoe is het met jou? Jan kijkt Sip. Nou, nou, nou, nou, nou, zo, zo, zo, zo, zo. Huh. Oh, lieve Jantje, kijk eens, ik heb een boek bij me. Zal ik een beetje voorlezen? Misschien ga je je dan wat beter voelen. Ach ja, waarom niet? Ik wil wel luisteren naar een verhaaltje. Voorgelezen door jou, Katrijntje. Goed dan, het heet een Nachtdroom. en het is geschreven oorspronkelijk door William Shakespeare. Meer dan 400 jaar geleden in Engeland woonde hij in het dorpje stratford on avon geboren in 1500 nog wat. En hij schreef het verhaal aan het einde van de 16e eeuw, dus dat was 1595 of 1596. Katrijn bladert een beetje door het boek. Wat ik je ga voorlezen is een beetje een verhaaltje. Wat, uh, nou ja, ga maar even lekker zitten en luister maar. Katrijn gaat zitten en ze slaat het boek open. Er was eens in een land, niet zo heel erg ver hier vandaan, een prinses. Ze was bijna 18 jaar oud. Ze heette Annemarie. En elke dag sprong ze rond als een hinde in de wei in en rond het paleis. Haar leeftijdgenoten uit andere koninkrijkjes waren langsgekomen weer. En ze logeerden bij Anne-Maria om haar aanstaande achttiende verjaardag te vieren. Ze deden spelletjes, aten lekkere dingetjes en hadden zoals gewoonlijk een leuke tijd met elkaar. En als ze niet met elkaar speelden was er altijd wel ergens iets te vinden waar ze zich in hun een eentje mee bezig konden houden. Want er was genoeg te doen en te beleven in en rond dat paleis. In de tuinen, zelfs in de bibliotheek of in een grote speelkamer die van Annemarie was. Haar ouders, de koning en koningin, vonden eigenlijk nu dat het tijd was geworden voor Annemarie om te stoppen met die spelletjes spelen en dat het nou serieus tijd was geworden om te gaan trouwen. 18 jaar is immers een goede leeftijd, vonden ze. En ze hadden al iemand op het oog. De zoon van het koninkrijk naast het hunne was ongeveer even oud... en hij had altijd al behoord tot een van de speelkameraadjes van Anne-Maria. Dimitri, want zo heette deze jongen... was ook altijd al een beetje verliefd geweest op Anne-Maria. Dus... Dat zat wel goed, dachten de koning en de koningin. Katrijn kijkt naar Jan Klaassen. Jan zit aandachtig te luisteren. En Katrijn kijkt weer in het boek om verder te lezen. De koning en de koningin zitten op hun stoelen in de grote zaal. En Annemarie komt binnen en loopt naar haar ouders. U had mij geroepen, vader en moeder... Koning zegt, dat is juist zo, lieve kind. Je moeder en ik vinden dat nu je 18 jaar oud bent geworden, dat het tijd is voor jou, dochter, om te gaan trouwen. En hij zegt verder, wij, je moeder en ik, hebben bedacht dat trouwen met Dimitri een hele goede zaak zou zijn. Ik heb al gepraat met Dimitri. Uh, hij ziet het helemaal zitten en zijn ouders vinden het ook prima. De koning zegt, knikt, ja knikkend, naar de koningin en dan naar zijn dochter. Annemaria maria kijkt haar ouders verbluft aan. Wat? De koningin kijkt terug naar Annemaria. maria Ja, uh, nou ja. Uh. De koning kijkt naar Anne-Maria. Ja, nou, Dimitri is toch een aardige jongen? Annemaria. maria doet een stap naar achteren. Gaat met de handen in de zij staan en zegt, nou, hallo pa en ma, we zijn hier niet meer in de oertijd. Ik pik er niet over om te gaan trouwen en zeker niet met uh, Dimitri. En ze kijkt eventjes om zich heen en dan kijkt ze weer naar de ouders en ze zegt, want uh, als ik uh, ga trouwen, dan is dat met Iskander, want dat is mijn beste vriendje, daar hou ik van. Die vind ik lief, die vind ik aardig. Ik ga niet trouwen met Dimitri. Is dat duidelijk? Anne-Maria kijkt boos naar de ouders. En draait zich om en loopt weg. De koning en de koningin kijken elkaar aan. Zegt de koningin: Oei, oei, oei, nou hebben we het gedaan. Ik voel me hier helemaal niet goed bij. De koning zegt. Wat nou, lieve vrouw? Ik heb het toch aan Dimitri en zijn ouders beloofd. De koningin fronst en kijkt en wordt een beetje boos. Jij, ja, jij, ja, jij, ja, altijd vooruitlopend en met je beloftes. Het gaat er toch ook om wat je dochter wil? De koningin staat op en drapeert haar japonrecht en loopt weg. De koning... Kijkt erna en blijft verbaasd achter. In de tuin buiten zit Annemarie te huilen op een bankje. Oh, oh, oh wat moet ik nou doen? Ik vind Dimitri best nadere jongen, hoor. Ik ben helemaal niet verliefd op hem. Ik, ik hou van Iskander. Dat is mijn he hele leven is dat al mijn. Wat moet ik nou doen? Haar vriendin Helena komt naast haar zitten. Hé, hey, lieve vriendin Anna. Wat is er met jou aan de hand? Oh, hoi Helena. Ik zag je niet aankomen lopen. Het is helemaal mis. Mijn oude vader en moeder willen dat ik ga trouwen. Met Dimitri. Anna Maria snikt. Ik wil helemaal niet trouwen met Dimitri. Ik wil trouwen met Iskander. Helena... Oh, hè, lieve Anne-Maria, ik weet even om helemaal niets op te zeggen. Als ik zou mogen trouwen met Dimitri, dan was het meteen ja, dat weet je. Anne-Maria, ja lieve Helena, wat mij betreft trouw je nu, de volgende minuut al, met hem vandaag of anders morgen. Helena en Anne-Maria zitten naast elkaar en staren een beetje voor zich uit. Ineens krijgt Anne-Maria een idee. Ze veert op. Ze kijkt naar Helena. Weet je wat ik ga doen? Ik ben het gewoon helemaal beu. Dat mijn ouders alles maar voor me bepalen. Dit is eigenlijk de druppel die de emmer doet overlopen. Ik ga vluchten. Ik, ik ga naar Iskander. En ik, uh, ik ga er gewoon vandoor. Samen met hem. Zodat ik niet hoef te trouwen met Dimitri. En dan gaan we gewoon ergens naartoe. Iskander en ik. Daar gaan we dan trouwen. Lekker ver hier weg vandaan. En als het dan allemaal geregeld is, nou dan komen jullie allemaal maar langs. Elena kijkt eraan. Waar ga je dan heen? Hoe moet het dan allemaal verder? En weet je zeker dat ik je dan nog wel zal zien? Anne-Maria. Als alles goed is gegaan, dan stuur ik je een kaartje, lieve Elena. Ik moet er nu meteen vandoor, naar Iskander. Ik ga hem mijn plan vertellen. Oh, ik hoop dat hij met me mee wil gaan. Anne-Maria geeft Elena een knuffel. ...en gaat er vandoor. Ergens anders in de paleistuin... ...staat Iskander te genieten in het middagzonnetje. Anne-Maria komt aan rennen... ...en valt bijna in Iskanders armen. Iskander kijkt verstrikt. Oh, mijn lieve Anna, allerliefste... ...wat is er met je aan de hand... ...dat je zo angstig aan komt rennen? Anne-Maria zegt... ...o oh, liefste Iskander... ...mijn ouders... Hebben gezegd dat ik moet trouwen met Dimitri. Maar dat wil ik helemaal niet. Iskander kijkt eraan. Liefste Iskander, zegt Anna-Maria. Ik wil maar één ding en dat is met jou trouwen. En luister, Iskander. En ze pakt hem vast bij zijn armen. Ik heb een plan. Wat we moeten doen voordat het te laat is. Wat dan, zegt Iskander. Hij pakt ook haar armen vast. Wat dan, mijn liefste, Anna? Wat wil je dat we gaan doen? Anna-Maria kijkt Iskander dringend, indringend aan. Ondertussen, via een zijkant, zo achter een boom, verschijnt Elena. Zonder dat Anna-Maria en Iskander het zien. Anna-Maria zegt, luister, liefste Iskander, we gaan vluchten. We gaan gewoon weg van hier. We gaan ergens anders naartoe. We kunnen via het bos. Via het bos vinden we een weg naar een andere plek. Daar gaan we trouwen, gaan we wonen. En dan zullen we gelukkig worden. Iskander blijft naar Annemaria kijken. Maar Annemaria, hoe moet het dan met mijn ouders en onze vrienden en vriendinnen? Ach, zegt Annemaria. Als we eenmaal getrouwd zijn ergens anders, nodigen we ze allemaal uit. We sturen kaartjes. We vertellen waar we zijn. Liefste Iskander, dan komt het allemaal goed. Iskander kijkt er aan met verliefde ogen. Oké, okay. we doen het. We gaan er vandoor. Oh, liefste. Oh, liefste. Annemaria maria en Iskander knuffelen elkaar terwijl Elena toekijkt. En dan gaan ze samen, lopen ze, weg, de tuin uit. Elena, kijkt ze na. Zo, zo, zo. Naar het bos gaan ze. Hm. Misschien, als ik dit aan Dimitri vertel, dat Anna Maria vlucht met Iskander omdat ze niet met hem wil trouwen, omdat ze niet van hem houdt. Als ik aan Dimitri vertel dat ik wel om hem geef, ja, zelfs verliefd op hem ben, misschien laat hij dan Anna los en gaat hij niet... Uh, in zee met het plannetje van, uh, van zijn ouders en haar ouders en dan gaat hij misschien wel met mij trouwen. Ja, dat ga ik doen. Ik ga nu meteen naar Dimitri toe. En Helena loopt weg. In de bibliotheek van het paleis zit Dimitri op een stoel in een boek te bladeren. Helena komt op, want het was natuurlijk een natuurlijke poppenkastenspel. Loopt naar Dimitri toe en gaat naast hem zitten. Wel hallo, lieve Helena. Kan ik iets voor je doen, meid? Oh, lieve Dimmy. Ik had het jou al veel eerder moeten vertellen, maar elke keer... En nu is misschien de tijd rijp. Weet je, ik ben al heel lang verliefd op je. Elke keer als ik je zie, word ik helemaal week van binnen. Oeh... Wat nu, lieve Elena? Ik bedoel, uh, nou ja, ik vind jou ook aardig en een lieve meid, maar... Uh, verliefd. Elena staat langzaam op. Oh. Dimitri zegt, het spijt me. Het spijt me, lieve Elena. Maar mm, ik ben eigenlijk verliefd op, op Anna-Maria. En weet je, ik heb vandaag dus ook gehoord... Uh, dat haar ouders het goed vinden als ik met haar trouw. En wij, wij kunnen toch... Jij en ik we kunnen toch vrienden blijven? Elena doet een stap naar achteren. Maar Dimitri. Als, als Anna nou verliefd is op Iskander. en weg is gevlucht omdat ze niet van je houdt. dan, dan kun je toch niet eens met haar trouwen? Je, bedoel, je wilt toch niet. je wilt toch niet iemand. je wilt toch niet trouwen met iemand die niet van je houdt? Dimitri slikt. Wat zeg je me nu? Is Anna weg. weggevlucht met Iskander? Ja, ze zijn samen het bos in gegaan om de weg te vinden naar een andere wereld. Waar ze kunnen trouwen en gelukkig samen kunnen zijn. Dimitri kijkt verbaasd en verdwaasd naar Elena. Dat mag ze en kan ze niet doen. Ze kan niet tegen de wil van haar ouders ingaan. En ik hou van haar. Ik ga hun achterna en haal haar terug. Ze zal met mij trouwen of ze wil of niet? Dimitri kijkt haar aan en staat op en beent de bibliotheek uit. Waar ga je heen? Waar ga je heen, Dimitri? Elena loopt achter hem aan. Loop niet achter hem aan, zegt Dimitri. Ik ga het bos in. Ik haal Annemarie terug. Elena loopt achter hem aan. Doe het niet, alsjeblieft, doe het niet. Maar Dimitri is sneller dan Elena. Hij rent zo het paleis uit, zo de paleistuinen door en gaat zo het bos in. En Alena rent hem achterna, ook het bos in. Ondertussen in de woonkamer bij Katrijn en Jan Klaassen. Katrijn ligt op de bank met het dekentje. Nee, Jan ligt op de bank met het dekentje en Katrijn zit op een stoel met het boek open. Nou, nou, nou, nou, nou. Als dat geen ruzie straks wordt in het bos, zegt Jan Klaassen, en de koning en koningin zijn het ook al oneens met elkaar. Dit is helemaal geen leuk ziekbed verhaal, Katrein. Katrein. Nou, Jan, wacht even. Het bos waar we over praten is niet zomaar een bos. S'avonds, als de vuurvliegjes verschijnen en het water in de bosvijvers blauw-wit licht geeft en als je er doorheen waadt er lichtgevende plantjes in zwemmen, wordt dit bos een feerrijk van de feeënkoning Oberon en de feeënkoningin Tiziana. en een hele tovergevolg. Jan kijkt op. In dit magisch betoverde bos wordt in het nachtelijke donker mogelijk wat onmogelijk is. Worden dromen werkelijkheid en gebeuren de meest bizarre, fantastische dingen die jou en mijn petje ver te boven gaan, Jan. Jan begint heen en weer te wibbelen. Oh, Katrein, dan is het wel een leuk verhaal, toch? Katrein, ja, alleen het is een toverbos, hè. En het pakt niet altijd uit zoals je denkt dat het zou gaan. Want veeën en kabouters en elfen en nimfen, ze hebben allemaal zo hun eigenaardigheden. En al die andere vreemdsoortige wezens, als het niet helemaal gaat zoals ze het eh, eigenlijk eh, bedenken, dan kan het zomaar ineens allemaal veranderen. Oeh, zegt Jan Klaassen, dat klinkt spannend. Nou, vertel maar snel verder, Katrein. Aan de rand van het bos staat een houthakkershuisje. Dat huisje is van Hent, de houtsprokkelaar. Hent zit samen met zijn oelieboelie-vogel... Op een bankje. Hij heeft net een partijtje houtjes gehakt... voor het houtkacheltje in zijn huisje. Plotseling kijkt hij op. Want... daar komt iemand aan. Rennen. Het zijn twee mensen. En ze stoppen bij Hent, de sprokkelaar. Hent zegt... Maar hallo daar. Wat brengt jullie, jonge lieden... aan het einde van de dag naar dit bos? Oh, hallo, beste man... Ik, ik ben Annemaria maria en dit is Iskander hier naast mij. En wij willen door het bos een weg zien te vinden naar de andere wereld. Waar we samen kunnen worden, gelukkig kunnen worden en samen kunnen trouwen. Iskander, weet u misschien een beetje de weg in het bos? En kunt u ons helpen wellicht? Hent de sprokkelaar. Samen gelukkig worden, zegt hij. Wat romantisch. Ik ben gelukkig met mijn lieve vogel Oelieboelie. En ik hoef nergens naartoe om dit geluk te behouden. Waarom willen jullie dat dan? Anne-Maria zegt. We zijn op de vlucht. Want mijn ouders willen dat ik trouw met iemand anders. Dan met degene waar ik echt van houd. Dus ik moet wel. Anders dan gaat het niet goed met mijn verdere leven. En Iskander zegt. Ik zal altijd van mijn Anna blijven houden. En haar volgen. Want zij is mijn liefste. Hent de sprokkelaar. Nou, nou, nou, nou, nou. Wat een verhaal. Wat denk je, Ollybunny? Zullen we ze helpen? De vogel zegt. kraa. Hent de sprokkelaar klinkt instemmend. Dat is een ja. Ik voel dat ook. Ja. Kom. Ik zal je wat eten en drinken meegeven. En een dekentje... Met twee kussentjes en een tentzeiltje, zodat jullie kunnen overnachten in het bos. Want als jullie één nachtje in het bos blijven, zullen jullie vanzelf de weg vinden naar de andere kant van het bos. Kom maar mee en loop achter me aan. Ze lopen met z'n allen en de vogel ook, die loopt niet, die vliegt het huisje in. Even later komen ze weer naar buiten. Annemaria maria en Iskander zijn bepakt en bezakt. Hent, de sprokkelaar, zegt. Als jullie de zon blijven volgen... ...komen jullie vanzelf op de juiste plekken waar je moet wezen. En als de maan opkomt, dan, als jullie de maan zien... ...kunnen jullie het beste even rusten. Zodat, als jullie, als het weer licht wordt... Morgenochtend weer verder kunnen gaan. En dan kom je vanzelf aan het andere einde van het bos, bij landerijen met huizen, boerderijen, dieren en mensen. En daar zullen je vast een plekje vinden. Maar. de vogel, olieboelie, krast ineens. Krakrakra. Krak. Het bos zelf kan heel gevaarlijk zijn zegt Hent. Er lopen bijzondere toverwezens rond, s'nachts, dus laat je niet verleiden en blijf bij elkaar. Anna zegt, dat is, dat is goed, beste man. Hent, lieve meid, ik heet Hent de Sprokkelaar en dit is mijn vogel, Oelieboelie. Iskander doet een stap naar achteren, buigt voor de man en zijn vogel. Dank u wel, beste man. Dank u wel, vogel. Kom, Anna, laten we gaan, voordat het donker wordt. Hent wijst met zijn arm die kant uit. Anna en Iskander lopen weg in de richting die Hent aanwijst. Ze draaien zich nog één keer om en ze zwaaien naar Hent, de sprokkelaar. En dan verdwijnen ze het bos in. Hend blijft achter met zijn vogel Oelieboelie. Hij zit nog geen vijf minuten... ...lekker in het namiddagzonnetje, En hij schrikt weer voorzicht op en Oelieboelie... ...vliegt verschrikt op. Daar komt Dimitri aangerend. Woehoe. En hij stuit bijna op Hend en op de vogel. Hé, hey, jij daar, zegt Dimitri. Zeg me... Ben je twee mensen tegengekomen, die ongeveer even oud zijn als ik? Hent kijkt naar Dimitri. Nou, uh, uh, wat als ik die zou zijn tegengekomen? Wat moet jij daarmee? Ik zeg je, man, waar zijn ze heen gegaan? Ik heb geen tijd te verliezen. Oelibuli kijkt afkeurend naar Dimitri. Ja, ja. Rustig aan, jongeman. Ik zal je wijzen waar je naartoe moet gaan. En dan zul je vanzelf diegene tegenkomen die je zoekt. Hent wijst naar een andere weg. Het bos in. Zie je dat pad? Daar moet je wezen. Die kant moet je uit. Ik hoop dat je gelijk hebt. Man, want anders... Zegt de vogel. Hent blijft rustig. Ik heb altijd gelijk met de keuzes die ik maak, als het gaat over het bos. Ook als ik geen gelijk heb, dan moet je toch die kant uit. Uiteindelijk zul je ze vinden. Ra, ra, zegt de vogel. Vliegt op. Dimitri wuift hem weg. Rare vogel! Hij kijkt de man aan en de vogel draait zich om. En rent weg de richting uit in, waar hent de sprokkelaar. Hem naartoe wees. Hent zucht. Tja, oelieboelie. Ja, Jonge mensen, verliefd, onbesuist, verloren, hopeloos. Laat me raden. Hij is vast degene met wie dat meisje trouwen moet. Ja. Hent pakt zijn bijltje op. Maar dan ineens verschijnt Elena. Ten tonele. Ze komt aanrennen. Helemaal buiten adem. Hent kijkt eraan en zegt. Maar mooi meidje, wie ben jij dan? Heb je iets met die anderen te maken en waarom heb je tranen op je gezicht? Dag beste man, weet je, ik ren achter de man de man van mijn dromen aan. Ik zag hem hier naartoe rennen, ik zag hem hier naartoe rennen. Hent kijkt meewarig naar de man van je dromen. Ach, zegt Helene, als ik hem achterna ga, dan kan ik misschien allerlei erge dingen voorkomen. Ik weet alleen nog niet zo goed hoe ik, ik zou me moeten. Wat is is mijn schuld, weet u. Het is mijn schuld dat hij het bos is ingegaan. Achter mijn beste vriendin aan. Met haar geliefde. Waar is hij naartoe gegaan, beste man? Alsjeblieft, stuur me achter ze aan. Goed dan, ik zal je een weg wijzen. Die naar antwoorden leidt, waar jouw lieve hart op zit te wachten. Hier neem een dekentje mee en wat te eten. Rust op tijd en onthoud waar de zon ondergaat. Met de zon in je gezicht kom je weer op een gegeven moment uit op de plek waar je moet zijn. En als het dan donker wordt en je ziet de maan, dan moet je even rusten. Onthoud je dat? Elena knikt. En loopt met Hent en de vogel mee. Even later komen ze weer naar buiten. Elena bepakt. Hent wijst weer naar een andere weg. Als waar hij Annemarie en Iskander naar wees. En als waar hij Dimitri naar wees. Ga deze weg mijn kind. Ik hoop dat je vindt waar je naar op zoek bent. Dank u wel lieve man. Dag en misschien tot ziens. En ze loopt de kant uit waar Hent haar naartoe wees. Hent kijkt naar zijn vogel Oelieboelie. Als het allemaal maar goed komt, beste Oelieboelie, laten we maar hopen dat het bos zijn toverkracht nog niet is verloren. Klaar. Elena en Iskander lopen in het bijna donker geworden bos. O, oh, Iskander, de zon is ondergegaan. Wat moeten we nu doen? Iskander pakt haar bij de hand en zegt, we moeten gewoon nog een stukje doorlopen. En als de maan opkomt, dan moeten we gaan rusten. Even later verschijnt er een schijnsel van de maan. Precies op dat moment zijn Iskander en Annemaria aangekomen bij een grote bosvijver. Hier kunnen we wel even blijven en wachten tot het ochtend wordt. Iskander zegt, ja, dat is een goed idee. Laten we wat gaan eten en ons bedje spreiden. Anna Maria en Iskander pakken uit wat ze uit moeten pakken. Spreiden hun bedje, pakken wat te eten en gaan naast elkaar zitten. Iskander zegt, wat een mooi bos is dit. Zelfs als het donker is en met het schijnsel van de maan, zijn alle bomen en struiken zichtbaar. Anna Maria, ik denk dat de... Sprokkelaar ons de juiste weg heeft gewezen en dat we ook de juiste weg hebben gelopen. Kom, laten we wat gaan liggen en een beetje rusten. Annemaria en Iskander gaan op hun dekentje liggen en kruipen dicht tegen elkaar aan. Vanuit het diepste van het bos klinkt het geluid van een boshuil. Oeh! Oeh! Als Anne-Maria en Iskander een beetje in slaap zijn gevallen, is er op een andere plek, midden in het bos, een mooie heuvel, waar het maanlicht op schijnt. Het is doodstil. Maar dan, ineens, achter de bladeren van de bomen en tussen de struiken door, verschijnen er allemaal lichtjes. Allemaal vuurvliegjes die tevoorschijn komen. En achter die vuurvliegjes... komen er elfjes tevoorschijn. En allerlei... beetjes en bosnimfjes. En het wordt steeds lichter. En ineens klinkt er... hele mooie, mysterieuze muziek. En dan, als het nog veel lichter is geworden... bijna zo licht... dat je het licht... wat er tevoorschijn is gekomen uit het bos... niet meer kan onderscheiden van het maanlicht. Dan ineens... komt daar... Vanuit het niets tevoorschijn aangesweefd, hand in hand, de veeën koning, samen met zijn echtgenote, de veeën koningin, Tiziana. Ze dalen neer vanuit de lucht en als ze geland zijn, bijna, komt daar achteraan met een rinkelbelletje hun harlekijn. Springend, tuimelend vanuit de lucht naar beneden, met een plofje, landt hij naast de veeën Oberon, de koning, kijkt schuin omhoog. Kijkt naar links, kijkt naar rechts. Snuft een muitje. Hij kijkt naar zijn gemalin en zegt. Ik voel, ik voel dat er vreemden zijn in het bos vannacht. Jonge, zoekende, onrustige vreemdelingen. Titiana kijkt haar doorluchtige echtgenoot aan. Hoe kan het ook anders, lieve Oberon? Het is vannacht midzomer. Alles bloeit en groeit. Alles raakt verstrengeld in zichzelf en in elkaar. In alle geuren en kleuren. Oberon kijkt schuin omhoog. Het zoete van de bloesem. Jana kijkt ook schuin omhoog. De honing van het leven. Zachtjes dansen, elkaar de handen vasthoudend. Zweven de koning en de koningin. De feeënkoning koning en de feeënkoningin, koningin. Rondjes op wolkjes. Bovenop de heuvel. Hun harlekijn, Puk, zit aan de zijkant tegen de boom aangevleid. Hij plukt een bloem en speelt ermee. Ergens anders in het bos, waar het bos tussen de bomen ondertussen een woekerend struikgewas is geworden, loopt Dimitri. Hij staat te zwoegen en te zuchten. Hij heeft een stok gepakt om zich weg te banen door het struikgewas. «Wat is dit? Wat is dit? Ik gebruik, Ik begrijp er niets van!» Ben ik nou verkeerd gelopen? Of wees die sprokkelaar me expres de verkeerde weg? Hij ploetert en hij ploetert. Ergens anders, op een weer een andere plek in het bos, loopt Elena een beetje verdwaald. Ze slentert. Ze snikt en kijkt om zich heen. Plotseling kijkt ze op. Oh, kijk, daar is de maan. En hé, hey, daar wordt het lichter. Het lijkt wel een heuvel. Maar oh, wat is dat? Helena ziet het tafereel van de feeënkoning koning en koningin. Hoe ze dansen en om elkaar heen dwarrelen. De handen sierlijk vasthoudend, als in een pirouetje. En ze ziet daar, aan de zijkant van de heuvel, tegen een boom aan, ziet ze... Een soort harlekijn zitten, die aan een bloem ruikt, die die vasthoudt. Heel zachtjes komt Helena dichterbij. De veeënkoning en veeënkoningin stoppen ineens met dansen. En zwevend kijken ze naar Helena. Maar, zegt de veeënkoning, wie ben jij dan? Aard meisje. Helena kijkt de veeën koning aan en stamelt zachtjes. Ik ben Helena. Tiziana kijkt met een lieve glimlach. De veeën koningin zegt. En wat brengt jou zo diep in het bos, lieve Helena? Zo helemaal in je eentje? Oeh, zegt Helena. Dat is een lang verhaal, of niet? Uh... Tja, kijk, ik ben achter... Achter degene aan gegaan die niet van mij houdt, maar van wie ik dan wel houd. Want hij zit achter mijn vriendin aan die met haar geliefde is weggevlucht omdat ze niet wil trouwen met degene met wie ze zou moeten. Oberon kijkt een beetje verdwaasd. En uh, met, met wie moet ze trouwen dan? Elena zegt... Met degene die achter haar aanzit. Tiziana, de veeënkoningin, denkt na. Dus degene waar jij van houdt en die niet van jou houdt. En Helena knikt. Ja. Oberon kijkt naar zijn veeënkoningin. De veekoningin kijkt naar Oberon en dan weer naar Helena. De veeënkoningin vraagt. Weet je wel zeker, lieve kind, dat je met hem wilt trouwen als hij zo achter een ander aan zit? Elena aarzelt. Ach, ik dacht dat ik met mijn liefde aan hem zijn mooie kanten zou kunnen laten schijnen. Zodat hij ook misschien van mij zou kunnen houden. En dan misschien ook wel verliefd op mij zou kunnen worden. Dityana kijkt naar haar man. Misschien ziet hij dat helemaal niet, omdat hij verblind is door zijn wil iets te krijgen, wat hij niet krijgen kan. De vee koning Het niet tevreden zijn en altijd iets willen wat niet gewild kan worden, is een mensending wat ik nooit heb begrepen. Maar, lieve kind, er zijn altijd wel manieren te vinden om iemand die blind is te leren zien en tevreden te zijn met wat er wel is. Oberon kijkt naar zijn gemalin en dan weer naar Elena. Aardmeisje, zegt de veekoning, misschien kunnen we je helpen om ervoor te zorgen dat die jonge man jouw liefde kan gaan zien. Maar... Zou je dat wel willen? Elena schuift met haar voeten heen en weer en kijkt ernaar. Dan kijkt ze weer op naar de veeën en veeënkoningin. Ja, eigenlijk wil ik dat wel de hele tijd. Goed dan, zegt de veeënkoning Oberon. En hij gaat met zijn hand ergens in een kledingstuk van hem. En haalt een flesje tevoorschijn met vloeistof erin. En hij kijkt Elena aan. In dit flesje, zegt hij, zit een vloeistof. Wat rook wordt als je het flesje opendoet. Als de rook in het gezicht komt van jouw geliefde, zal hij verliefd worden op de eerste die hij ziet. Elena wil het flesje pakken, maar de vee koning. Houdt het flesje in zijn handen en roept zijn Harlequijn. Puk! De Harlequijn, Puk, staat op en loopt naar de Veekoning. Oberon geeft het flesje aan Puk. Oberon kijkt weer naar Elena. Puk kan prima doen wat jij wil en ervoor zorgen dat jouw geliefde jou als eerste ziet als je hem voor hem staat. En Puk het flesje heeft geopend en de rook in het gezicht van jouw geliefde laat komen. Oberon geeft het flesje aan Puk en zegt tegen zijn harlekijn. Loop achter dit meisje aan en degene die zij aanwijst, daar ga je naast staan. Je doet het flesje open en je zorgt ervoor dat de rook in zijn gezicht komt. Heb je dat begrepen Puk? Puk kijkt op naar zijn koning en zegt, jazeker, zeker, ja zeker, lieve koning, dat heb ik begrepen. Oberon kijkt weer op en zijn vrouw kijkt met hem mee op, de koningin. Ze zegt, het bos trilt waar hij aan het is. De jongen waar het om gaat. Oberon zegt, ga aardmeisje, Elena. Elena, dank u wel, dank u wel, lieve koning en lieve koningin. Weet u, ik hoop zo dat het werkt. Ze draait zich om nadat ze eerst gebogen heeft voor de veeën koningin en feeënkoning. koning. En ze loopt weg en Puk loopt achter haar aan. Oberon en Tiziana blijven zwevend op hun plek, kijkend naar het meisje en Puk. Ze houden elkaars hand vast en ze luisteren naar de geluiden in het bos. Verderop in het bos liggen Anna en Iskander te slapen. Maar Iskander wordt wakker. Hij gaat zitten en kijkt naar Anna Maria. Ach, denkt hij. Mijn meisje ligt te slapen. En ik ben wakker geworden. Hmm. Misschien, misschien moet ik even een stukje gaan lopen. En als ik dan wat rust vind, als ik niet te ver ga, dan kom ik weer terug naar hier. En dan misschien vind ik de slaap weer. Hij staat op, kijkt naar Annemaria, kijkt naar het water in het bosvijvertje en gaat lopen. Hij komt weer bij een andere vijver. En hij kijkt naar de bomen. Hij ziet allemaal lichtjes. Oh, denkt hij, wat is dat? En daar komen allemaal vuurvliegjes tevoorschijn. Iskander gaat erbij zitten. En kijkt naar het spel van de vuurvliegjes. Wat mooi, denkt hij. Oh, ik denk dat ik hier nog maar even, even blijf zitten. Want dit vind ik zo mooi, dit wil ik zien niet ver bij die vijver vandaan lopen Puk en Helena. Puk stopt en kijkt om zich heen. Ruikt. Tja, ik denk toch echt dat we op het spoor waren van degene die we moeten hebben, maar uh, ach, ach, ach. En Helena zegt, Tja, het is een beetje donker hier. Oh kijk, daar is het licht. Daar zie ik allemaal lichtjes. Misschien moeten we daar naartoe. Buk die denkt, hoe oh, misschien wel, misschien niet. Nou ja, ach ja. En hij loopt met Helena achter hem aan. En daar komen ze aan bij de vijver. Buk ziet als eerste daar een jongen zitten. En hij snelt voor Helena uit. En komt naast de jongen te staan. Doet het flesje open. En wacht tot Helena genaderd is aan de rand van de vijver. En Buk opent het flesje. En Helena die zegt... Oh, nee, Buk, niet doen. Maar dan is het al te laat. Het was Iskander die daar zat. Iskander krijgt een wolk, wolkje rook in zijn gezicht. Oh nee, zegt Helena. Iskander, als de rook een beetje is verdwenen... kijkt op en ziet Helena staan. Iskander zegt... O, oh, schone dame, wie zijt gij dat gij zo naar mij staart? Ik word terstond verlegen. Ik, ik heb u lief. Elena zegt, nee, nee, nee, nee, nee Iskander, dat kan niet. Je mag niet verliefd op mij zijn. Je bent verliefd op Anne-Maria. Iskander staat langzaam op en zet een paar stappen in haar richting. Hij zegt, kom hier, opdat ik u kus. Elena zegt, ze stapt, ze deinstacht achteruit en ze schreeuwt, nee, nee, ga weg, ga weg van mij. En ze draait zich om en ze begint, ze rent weg. Iskander die roept, allerschoonste, waar rent ge naartoe? En hij rent achter haar aan. En Puk blijft achter. Daar, met het lege flesje aan de rand van de bosvijver. zie de popsie. Ik denk dat ik de verkeerde had. Wat nu? Ondertussen, ergens anders in het bos, in een zwaar, donker struikgewas, is Dimitri bezig met een stok het struikgewas weg te slaan, zodat hij verder kan lopen. O, verwoest bos, zegt hij. Ik haat je, ik zal een doorgang vinden, ook al groeien nog zo snel. Ik moet en zal diegene vinden die mij toebehoort, en haar meenemen, en ik zal haar trouwen, of ze wil of niet. En woest slaat Dimitri door. Terwijl elke keer, als hij aan het slaan is, het lijkt alsof de struiken de hele tijd maar blijven groeien, zodat hij geen centimeter verder komt. Hij blijft maar slaan, en hij blijft maar slaan, en hij blijft maar zwoegen en vloeken, totdat hij ineens verstomd blijft staan, omdat hij een woeste brul hoort. Roar, oh, wat was dat? Roar, hij hoort een nog zwaardere en boziger gebrul, en ineens verschijnt daar... Boven het struikgewas een reus van een bosgeest. Die zowel als op een wolf als op een leeuw lijkt. En die op zijn achterste poten lijkt te staan. De bosgeest kijkt demonisch naar beneden in het struikgewas en naar Dimitri. En hij buldert met bulderende stem. Hier ben jij dat je mijn huis aan stukken slaat. En Dimitri zegt... Ik ben prins Dimitri. Dit is niet jouw huis. Ik wil een doorgang door dit stomme bos om mijn geliefde te vinden. De bosgeest dreigt met zware dreigende stem. Beledig je mij en mijn huis nog een keer en je zult wat meemaken. Jij niet al wezen. En Dimitri zegt, wat een vreselijke enge lelijke geest ben jij. Als je niet opzij gaat, zul je eens wat meemaken. Ik ben niet bang voor jou. En de bosgeest heft zijn beide armen. Die lijken op struiken. En er slaat een lange, grote oerbrul. En ineens gaan er allemaal takken groeien. En de takken groeien en slaan. Allemaal bochten en groeien om de armen heen en om de benen heen van Dimitri. En Dimitri komt helemaal vast te zitten. En die armen takken, die rukken de stok uit zijn handen. En Dimitri kijkt verschrikt om zich heen. En hij roept, hé, hey, stop, wat is dit? Hé, hey, dit kan je niet doen. Dit is vrijheidsberoving. Stop, dit kan niet. De bosgrijs zegt, wie aan mijn huis komt, komt aan mij. Zie hier maar eens uit te komen, je nietig klein wezen. Ondertussen verderop in het bos is Puck een beetje verdwaasd. Een stukje gaan lopen omdat hij niet weet wat hij moet doen. Ik heb het verkeerd gedaan. Ik heb het verkeerd gedaan. Wat nu? Wat nu? En hij komt bij de andere bosvijver aan. En daar ziet hij een, een meisje. Wat ligt te slapen. Op het moment dat Puk bijna dicht bij Anna is gekomen. Slaat Anna haar ogen open. En ze kijkt naar Puk. Bah! zegt ze, en ze gaat rechtop zitten. Wie ben jij? En ze kijkt naar rechts. En ze ziet dat Iskander weg is. Waar is Iskander? Hallo daar, zegt Puk. Mijn naam is Puk. <laughs> uh, ik, uh, ik ben de harlekijn van de veeënkoningin. Koningen. Veën -Konin. uh, ik geloof dat ik iets verkeerds heb gedaan. Anna zegt verkeerd gedaan. Wat, wat, wat heb jij gedaan? En waar is Iskander? En ze kijkt om zich heen. En Puk kijkt naar haar en zegt, oh zo heet, uh, is, uh, zo heet die uh, andere jongen. Dus Iskander. Hmm. Uh, nou, ik uh, uh, denk dat die Iskander niet meer uh, uh, is wie hij was. En Anne-Marie zegt, hoezo? Niet meer is wat hij was. En Buk wijst naar het flesje. Als het de jongen was die ik net heb uh, gezien, dan uh, uh, kijk, het zit zo. Hij wijst naar het flesje. Ik moest iemand vinden voor iemand, zodat die iemand verliefd zou worden op een ander iemand. En dan heb ik de verkeerde iemand verliefd laten worden op die iemand door... Uh, dit flesje te openen en rook in zijn gezicht te blazen. Hmm, ja, nou ja, uh, vergissing is menselijk. Niet dat ik nu menselijk ben, maar uh, boswezens kunnen zich ook vergissen, nietwaar? En ah, nou, dan kijkt hem aan en begrijpt er helemaal niks van. Iemand en iemand anders? Iemand. Waar is Iskander? Puk denkt na. Oeh, nou. Als het die ene jongen is die ik denk dat jij bedoelt, die het moet zijn, dan is die, um, die kant op. Puk wijst een andere kant op, als waar Elena en Iskander naartoe renden. Anna staat op, kijkt de kant uit die Puk aanwijst en zegt tegen Puk. Dan loop ik ook maar die kant uit. En ze loopt weg. Puk kijkt haar na hoofdschuddend. Ai, ai, ai, ai, ai. Oepsie, oepsie, oepsie. Oh. Ik denk dat ik daar ook maar achteraan ga lopen, voordat het helemaal uit de hand loopt. En hij loopt achter Anna aan. Verderop in het bos rent Elena. Ze rent en Iskander rent er achterna. Elena zegt, oh, ah, oh, nee. En Iskander rent er achteraan, roept, liefste, liefste, Ren toch niet zo hard? En weer op een andere plek in het bos. In het struikgewas, in het dichte struikgewas, waar Dimitri zit gevangen. Worstelt Dimitri, hij worstelt. En hij komt niet los. En de bosgeest staat van bovenaf toe te kijken en begint weer monsterlijk te lachen. <lacht> en weer verderop in het bos rent Anne-Maria. Ze rent, ze rent, maar waar ze, ze rent, ze ziet helemaal niks. Alleen maar bomen en bos en de maan en af en toe een bosvijver. En ze roept, Iskander, waar ben je nou? Waar zit je? Iskander! En Puk, de beduust van alles, rent achter Anne-Maria aan, hoofdschuddend. In het midden van het bos, op de heuvel, de groene troon van Oberon en Tiziana, zegt de vee koningin tegen haar geliefde. Mijn geliefde Oberon, volgens mij is er iets verkeerd gegaan. Ik hoor zoveel vreemde geluiden in het bos die ik anders niet hoor. Huilende en gillende mensen hoor ik. Oberon kijkt naar zijn gamalin. Hij opent zijn mond om wat te zeggen. Maar voordat hij kan antwoorden, komt daar ineens de heuvel op gerend Anne-Maria. Anna rent zo de heuvel op, totdat ze de feeënkoning koning en koningin ziet staan. Ze schrikt en stopt met rennen. Ze kijkt naar de feeënkoning koning en koningin en dan valt ze huilend op haar knieën, uitgeblust van het rennen. En ze roept zachtjes: Is kan daar, is kan er! En dan kijkt ze op naar de veekoning en koningin. Huh. Maar wie bent u dan? Tiziana, de vee koningin, zegt: Hallo, lieve kind. Ik ben de vee koningin Tiziana. Ik ben de koningin van dit veewoud. En dit is mijn doorluchtige echtgenoot, de vee koning Oberon. En dan ineens, achter Anna, verschijnt Puk. Aarzelend, loopt hij de heuvel op. En hij kijkt de koning en koningin beschamend aan. Hij houdt het flesje tevoorschijn. Hij draait het ondersteboven. Zodat Oberon Titianen kunnen zien dat het leeg is. In de verte klinkt booshartig gelach. Er klinkt gegil. En er klinkt iemand die bijna tot waanzin wordt gedreven. Oh, ah! En dan. Liefste, liefste! Wahaha! Woehoe! Help! De koningin wijst naar Puk. O, oh, Puk, onze harlekijn. Zo te zien en zo te horen. Heeft Puk je weer eens niet goed opgelet? De vee koning kijkt naar zijn vrouw. Ach, lieve vrouw. Verkeerd is nooit helemaal verkeerd. Meestal is het ook ergens goed voor als het verkeerd loopt. Immers. Mensen wensen soms iets wat te veel is in hun leven. En soms te weinig wat ze willen hebben in hun leven. En hoewel jij, lieve meid... Hij kijkt naar Anna. In dit geval kan jij er echt helemaal niks aan doen. Hoewel ik begrijp dat jij op het idee kwam het bos in te gaan. Terwijl in de nacht... Het bos ook heel gevaarlijk kan zijn. Anne kijkt naar de veekoning en veekoning. Ze zegt: Ik wil de weg vluchten van mijn ouders. Die willen dat ik met iemand anders trouw dan bij wie mijn hartje ligt. En uiteindelijk, als we door het bos waren gekomen en waren getrouwd, dan had ik wel een kaartje naar mijn ouders en familie en vrienden gestuurd. Maar ja, nu weet ik niet eens waar Iskander is. De veekoning koning zegt, jouw geliefde Iskander redt nu achter jouw vriendin aan, omdat Puk dus hem heeft bedwelmd met een flesje waar liefdestoverkracht in zat. Anna kijkt de veekoning koning aan. Mijn vriendin Elena Iskander, liefdestoverdrankje? Hier in het bos? En is, uh, is Kander nu verliefd op, Helena? De vee zegt. Ach, lieve kind. Degene die met alle geweld met jou wil trouwen, die is ook in het bos. En als ik het goed hoor, zit hij vast in het magische struikgewas van Gleewis de wolvenleeuw. Omdat hij onze Gleewis, ik denk, zwaar heeft beledigd. En oh, dan kijkt de vee koningin aan. Nou. Wat? Is Dimitri ook in het bos? Oh. En hij zit vast in een struikgewas. Oeh. Ja, maar ja. Dat hoeft nou toch ook? Weer niet. Van mij. Ik uh, uh, begrijp wat ik bedoel. Als hij maar uh, stopt met uh, willen trouwen met mij. Begrijp Titiana, de, de veeënkoningin, zegt, dat vind ik lief van je kind. Wel nu, het einde van deze nacht begint alweer te naderen. Het begint alweer bijna ochtend te worden. En dan, ik voel al bijna de lichtstralen van de zon, ook al zijn ze nog niet, nog niet eens zichtbaar. En, lieve echtgenoot, de veeënkoning knikt, ja, lieve echtgenoten, Hoogste tijd om orde op zaken te stellen. Want als het licht is, dan verdwijnen wij uit het zicht. Wij verdwijnen zodra de zon haar gezicht laat zien. Anna zegt... Oh, maar dan moeten we wel even wat doen. Zodat alles weer goed komt, toch? De veekoning en veekoningin kijken samen naar Anna. De veekoning zegt... Blijf zitten en verroer je niet. Puk, en hij kijkt naar zijn harlekijn. blijf bij haar. Oberon en Titiana pakken elkaar vast bij de hand. Nemen diepe zuchten. En plotseling begint heel langzaam de grond onder hun voeten... Een beetje te trillen. Het wolkje waar ze op staan, begint een beetje te trillen en te bewegen. En dan gaat het steeds sneller, dat trillen en bewegen. En tussen hem komt ineens een rook tevoorschijn. En door die rook stijgen de veeënkoning en de veeënkoningin, heel langzaam op. Titiana kijkt naar beneden, naar Anna. En ze zegt met bezwerende stem... Blijf hier mijn lieve kind, wij gaan eerst naar je ouders, dan gaan we naar je geliefde, dan gaan we naar Elena, en dan gaan we naar Dimitri. En Oberon, de veekoning zegt, de remedie tegen dwalingen en blindheid is het gouden toverstof waar wij ook uit bestaan. De gouden toverstof in hun gezichten te laten komen, zorgen we ervoor dat jullie ouders zullen inzien, dat trouwerij zonder liefde. Ongeluk brengt. En wij zullen het zo zien te krijgen dat alles goed komt en dat jij, lieve Anna, kan trouwen met wie jij wil, lieve meid. En we zullen ervoor zorgen dat Iskander wordt bevrijd van de toverrook die hem nu bezit. We zullen ervoor zorgen dat Dimitri wordt bevrijd uit de struiken waar hij in vast zit, gesnoerd. En terwijl Anna kijkt naar dit schouwspel en ook helemaal zit te trillen. Het je allemaal vreemdsoortige muziek overal vandaan komen. En ze ziet allemaal regenboogkleuren. En het hele bos is ineens magisch, fluoriserend, verlicht. En dan ziet ze langzaam de feeënkoning en feeënkoningin wegzweven. Boven haar, boven de bomen, het bos uit. Richting waarschijnlijk het paleis. Van haar ouders. Anna kijkt, kijkt ze na. En kijkt dan voor zich uit. En dan naar Puk. En Puk. Kijkt naar haar. En zit naast haar. In het paleis. Waar het raam open staat waar de koning en koningin, de vader en moeder van Anne-Maria liggen, in hun slaapkamer. Komen langs het raam aangevlogen Oberon en Tiziana. En ze strooien liefelijk het goudstof in de gezichten van de koning en koningin. En even later in het bos, bij het struikgewas waar Dimitri vastzit en waar... Bosgeest Gleeuwis rustig met zijn armen over elkaar zit toe te kijken. Komen Oberon en Titia aangezweefd en blazen ze de gouden toverstof in de struik en in Dimitri's gezicht om Dimitri te bevrijden. Oberon kijkt naar de bosgeest. De veekoning vraagt en beste Gleeuwis. Denk je dat hij zijn lesje heeft geleerd? En de bosgeest Gleeuwers zegt, Wa, ik denk het. Ik denk dat hij nu wel weet dat niet alles met geweld te bereiken valt. En Tiziana, de veekoningin, kijkt naar Dimitri. Jongen, zodra jij loslaat, zoals de struik jou nu loslaat, en je niet meer met Anna wil trouwen, zul je dan wat blijer in het leven zijn. En Dimitri huilt en hij zegt tegen de vee koningin, ja, ik, ach, ik weet het wel, Anna, die houdt niet van mij, maar van die skande. en ik heb het altijd al gezien en geweten, ik heb het niet aangewild, maar ja, kijk, ik besef ook wel dat het geen zin heeft. Om met Annemarie te trouwen, als ze niet met mij wil trouwen. En hij zucht, en zijn schouders laat hij hangen. En dan slaat de bosgeest een grote brul. Hij doet zijn armen omhoog en weer naar beneden. En langzaam laten de takken Dimitri los. En de veekoning koning zegt, weet jongen, er is een meisje op de wereld, wat heel veel van jou houdt. En als je haar liefde kunt zien, dan zul je het misschien kunnen waarderen. En Tiziana en Oberon blazen het magische goudstof in het gezicht van Dimitri. Ergens anders in het bos, waar Elena nog steeds rent... Iets langzamer nu en Iskander nog steeds achter eraan. Daar komen Oberon en Titiana aangevlogen. En ze stoppen voor Elena, zodat Elena ineens stil komt te staan. En Iskander botst achter haar aanlopend tegen haar aan. En ze vallen alle twee op de grond. Oberon en Titiana strooien het magische goudstof in de gezichten van Elena en Iskander. Als de stof weer is verdwenen, kijkt Iskander op en kijkt naar Elena die naast hem staat. Hij zegt, hé, hey, waar ben ik? Waarom ben jij hier? Waar is Anna? En dan kijkt hij naar de feeënkoning koning en koningin. En wie zijn jullie? Tiziana en Oberon tellen Elena en Kan erop. En ze vliegen met hun alle twee richting Anna, die zit te wachten met Puk naast haar op de heuvel in het midden van het bos. En daar komen Oberon en Tiziana aanvliegen, met Iskander en Elena. En alle vier landen ze naast Anna en Puk. Anna kijkt naar Iskander. Iskander kijkt naar Anna. Oh, mijn liefste Anna! En hij loopt op haar, op haar af. En Anna staat op. En ze zegt... O, oh, mijn liefste Iskander! Iskander is voor Anna gestaand. Neemt haar in de armen. En kust haar. En Anna beantwoordt zijn kus. En slaat haar armen om Iskander heen. En de vee koning en koningin kijken toe. En Oberon slaat zijn arm om Titiana heen. En Puck is ook op gaan staan en hij pinkt een traantje weg. De veekoningin zegt, wat is liefde toch mooi als het ongeremd, ongedwongen en uit vrije wil ontstaat. Anna en Iskander stoppen met kussen en kijken gelukzalig naar de veekoning en koningin. Anna Maria kijkt naar de veekoningin en vraagt... Zou ik nu veilig terug kunnen dan naar het paleis? Willen mijn ouders niet meer dat ik met Dimitri trouw? En vinden ze het goed als ik met Iskander trouw? De feeënkoningin zegt... Lieve kind, ook zij hebben ingezien... dat jouw hartje, jouw geluk, ook hun geluk is. En per slot van rekening... is ook jouw Iskander jouw geluk en hun geluk. De veeën koning zegt... Wel nu, lieve mensen. Het is bijna tijd. De ochtend staat op gloren. En uh, er moet nog één dingetje gebeuren. Maar uh, ik denk dat Puk dit wel goed gaat doen, hè? Puk? Puk kijkt naar de veekoning. Ja, Sire? En Oberon zegt, breng hun naar het begin van het bos. Als het goed is, heeft Dimitri deze weg zelf al teruggevonden. Want zo dom is hij nou ook weer niet. Oh, zegt Puk, dat zal zeker goed gaan. De rand van het bos, dat ken ik wel. Ik zie u later. Ik ben terug voordat de zon op is, mijn koning en koningin. En Puk loopt dansend voorop. En Helena loopt samen met Anna en Iskander. Anna en Iskander. Hebben elkaar nog steeds omarmd. Ze draaien zich nog één keer om en zwaaien naar Oberon en Tiziana. En Oberon en Tiziana, de feeën, koning en koningin, zwaaien terug. Dag, dag, dag, dag. Aan het begin van het bos zijn ze aangekomen. Puck voorop en achter hem Anna, Maria. Iskander en Helena. Ze zijn aan de rand van het bos, als de zon nog net niet is opgekomen. En ze staan weer voor het huisje van Hent de Sprokkelaar. De vogel komt aangevlogen. kra, kra, kra. Daar bij dat huisje zit Dimitri al te wachten. En als hij hun ziet, dan loopt hij op ze af. Op Anna, Maria, op Iskander en Helena. Hij gaat voor Helena staan. En Dimitri vraagt. Elena, zullen we vrienden zijn? En Helena kijkt naar Dimitri en zegt. Ja, laten we vrienden zijn. En ze omarmen elkaar en laten weer los. Anna en Iskander zijn innig omarmd en kijken ernaar. En dan... Als ze een beetje naar elkaar gekeken hebben, horen ze de vogel. Kra, kra. En ze kijken achterom. Maar Puk is verdwenen. Anna kijkt naar het bos. Dag lieve Puk. Dag lieve wezens. En dan, aan de horizon, laat de zon haar eerste ochtendstralen zien. Het viertal loopt terug naar het paleis. In de paleistuin aangekomen is het al licht en schijnt de zon al ver boven de horizon. Het is ochtend en feest in de tuin. De vader en moeder van Anna Maria staan naast elkaar. Anna in Iskander en Helena en Dimitri komen aangelopen. De ouders van Iskander en Dimitri zijn ook aanwezig in de paleistuin. En allerlei vrienden en vriendinnen zijn aanwezig... En iedereen is vrolijk in de ochtendzon. Anna komt samen met Iskander voor haar ouders staan. Ze staat voor ze en ze zegt, opdat iedereen het kan horen. Lieve pa en ma, ik wil graag met Iskander trouwen. Hij was altijd al mijn geluk en mijn liefste liefde. En Iskander zegt, mijn Anna Maria is mijn grootste liefde in mijn leven. Ik zou niemand anders willen. Anna's moeder kijkt naar haar man en dan naar Anna. En de koning kijkt terug naar zijn dochter en naar zijn vrouw. En de moeder van Anna, de koningin, zegt... Het is natuurlijk zo, dochter, dat jij, jouw hart, is belangrijk. Het allerbelangrijkste wat er is. Dus als jij met Iskander wil trouwen. Dan alsjeblieft... trouw met Iskander. Ik sta achter jou. En ze kijkt... naar de koning. En de koning... kijkt met een vrolijk gezicht. En zegt... Ik ben ook gelukkig als jij gelukkig bent... lieve Anne-Maria. Trouw met Iskander. En dan... als de koning dat gezegd heeft... juicht iedereen... Hoera! En het feest is compleet. Het feest wat de hele dag doorduurt. En wat nog heel lang voortduurt. Tot nadat het donker is geworden. Tot diep in de nacht. Zo, zegt Katrijn. En ze doet voorzichtig een dat was het dan, Jan. Wat een verhaal. En Jan, op de bank, liggend, kijkt naar Katrein. En hij zegt, eh Katrein, dan is het toch ook nog zo? Eind goed, al goed. En Katrein zegt, ik hoop dat je je wat beter voelt, Jan. En Jan zegt, ja Katrein, liefde is ook een leuk verhaaltje voorlezen. Zelfs, al is het van Willem P. Shakespeare, en van echte liefde word je altijd een beetje beter. William Shakespeare, lieve Jan. Ja, ja zegt Jan tegen Katrein. Die kon er wat van. Ja, Jan, zegt Katrein. Die kon er wat van. Jan, Klaassen en Katrein. Kijken gelukkig naar elkaar. En dat was het dan. Een heel lang verhaal, met een leuke, een goed einde. Doch, lieve Ridder Radioluisteraars. Kijk me me aan, kijk me aan, kijk me aan, kijk me me aan, kijk me aan, kijk me aan, kijk me me aan, kijk me me aan, kijk me me Je <mogeligua>, oh. <de> kent <lindia, mogeligua> you sound like mosquito. <laughs> This is the tan, but it sounds like a sign of kind of mosquito, you know. It's sounding like...